journaal. Waarschijnlijk wordt er in de loop van de ochtend meer bekend over het overlijden van oud-minister Els Borst. Ze werd gisteravond doodgevonden in haar garage thuis in Beeldhoven. Omdat niet meteen duidelijk was of ze op een natuurlijke manier is overleden, deed de politie onderzoek. Els Borst was minister van volksgezondheid in de paarse kabinetten kok 1 en 2, waarin ze ook vicepremier was. Els Borst was 81 jaar.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 Een Pakistaanse activist die zich verzet tegen Amerikaanse drone is verdwenen. Zijn advocaat zegt dat activist Karim Khan vorige week is meegenomen door mannen in politieuniform. Khan zou zaterdag een ontmoeting hebben met Nederlandse parlementariërs... om drones en de impact die aanvallen met onbemande vliegtuigjes op de Pakistanse hebben. En daardoor zou hij doorreizen naar Duitsland en Engeland. Kaan, die zijn zoon en broer door een droneaanval verloor, wilde een CME-man aanklagen. De SP vindt dat Nederland de zaak bij Pakistan moet aankaarten. De Franse president Hollande is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. President Obama en Hollande spreken elkaar vandaag in de Oval Office... onder meer over Syrië, het Iraanse kernprogramma en de politieke crisis in Oekraïne. Morgen woont Hollande een staatsbanket bij...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 Er staan nog lange files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 10 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij knooppunt Oude Rijn, 5. En bij Apkoude, 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 5. Ook 5 kilometer op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen... bij Bad of het Dorp. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Noodorp... 5 kilometer file, de rechterrijstrook is daar dicht... Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knoppen Terbrechtseplein 6 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Almere bij knoppen Lunette 5 kilometer. En vanuit eh, Almere naar Gorkum bij knoppen Lunette eveneens 5 kilometer. Dan nog de N44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar Centrum 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. We zitten samen in de kamer. van de tweede uur van Zandvoort op zondag... op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de zin van VOF, de kunst... en dat was Susanne. Het is 9 over 3, welkom terug. En wat gaan we in dit uur allemaal doen, Robert jan uh, Uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand... want wellicht dat u zegt van... hé, hey, dat is een evenement waar ik graag naartoe wil... dan kunt u dat vast even meeschrijven en uh, noteren. Dat allemaal rond de klok van half 4. Tussen de muziek hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, we volgen natuurlijk ook voor u de tussenstanden... van de wedstrijden van de Eredivisie. Spannend. En, zojuist weer gescoord. Zojuist weer gescoord in Zwolle. En dat was de Pek Zwolle-Ajax. Momenteel stand 1-1. Maar daarover straks uiteraard meer. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook lekker aan de radio gekluisterd te blijven uit het tweede uur van Zandvoort op zondag. En deze Mr. Props hoorden we het, tezamen met Clannis Grace... met zijn nummer Waves tijdens de Vrienden van Amstel. En dit is hij solo. Mr. Props en Waves.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 Duet, moet ik eigenlijk zeggen, de ja, Duet tussen James Ingram en Michael McDonald. Johan uit de jaren tachtig, ja, mobi der. Het is 16 minuten over drie. We gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie, Albert-Jan. Uh, van de wedstrijden van vandaag, nou al inmiddels geëindigd uh, en om half één begonnen. Heracles Almelo tegen SC Cambuur, 1 tegen 1. En dan zijn er om half drie twee wedstrijden gestart. Zwolle tegen Ajax, daar staat het op dit moment 1 tegen 1. En RKC Waalwijk tegen FC Utrecht, ook daar 1 tegen 1. Okay. En om half vijf, vergeet het niet, El Clasico der Lage Landen. om half vijf FC Groningen thuis tegen SC Heerenveen. En wie gaat die winnen, Albert-Jan? Dat, dat lijkt me duidelijk, ja. Oh ja, FC Groningen natuurlijk. <laughs> tuurlijk, ja, natuurlijk. Oké, okay, we gaan er weer een weddenschapje op afsluiten, denk ik. Gaan we doen. Heerlijke muziek onderweg bij Zandvoort op zondag...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 TV, ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier The Budge en The Rhythm of the Nights. Bij CFM Sanfoort deden we met de grote muzikale familie The Barts. Dat was de rhythm of the night. Ja, een hele grote muzikale familie bestaan uit onder meer uh, Elder Barts, Chico de Barts en uh, noem ze me allemaal maar op. Ja, je blijft zo'n baas erop. Somaar <laughs> uit mijn blote hoofd, je uh, ja. jan Zometeen gaan we om uh, half vier kijken naar de evenementen van de komende dagen. Maar eerst even jullie aandacht voor CFM. Want er zijn weer hele mooie nieuwe programma's bij CFM, albert jan Ja, dat sowieso. Uh, maar allereerst even een, een hele mooie samenwerking tussen uh, Pluspunt en CFM. En wel het programma cfm Vaste luisteraars weten het. Het programma op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag... gepresenteerd door Ruud Janssen samen met zijn charmante assistente Angela. En uh, op de donderdag is er een speciale uh, uh, item tussen CFM en CFM Lunch en VIP. Bij VIP Zandvoort uh, wordt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk... in en rond Zandvoort samengebracht... Organisaties en verenigingen die op zoek zijn naar vrijwilligers... kunnen hier hun vacatures plaatsen... en mensen die op zoek zijn naar een passende vrijwilligersbaan... kunnen hier het aanbod bekijken. VIP staat, zoals u wellicht weet, voor vrijwilligersinformatiepunt... maar ook voor very important people. En dat is iets waar vrijwilligers zijn. Zonder de Zandvoortse vrijwilligers zouden veel organisaties en verenigingen... niet bestaan of hun werk niet goed kunnen uitvoeren... En elke donderdag tijdens ZFM-lunch om kwart over één is er extra aandacht voor VIP. Met de vrijwilligersfunctie van de week. Hella Wanders vertelt in een paar minuten iets meer over een van de vrijwilligersfuncties en desbetreffende organisatie. De vrijwilligersfunctie van deze van de week heeft als begin tune, hoe kan het ook anders, een nummer van de Beatles, Ruud kennende: With a little help for my friends. En verder, nu we het toch over ZFM hebben... in de Zandvoortse krant is, staat de radio-indeling van ZFM. En mijn advies is, knip deze uit en bewaar deze bij uw programmablad, zodat u weet wanneer er programma's live dan wel herhaald worden. En met name sinds kort weer twee nieuwe programma's... en wel op de maandagavond. Die staat nog niet eens vermeld, kan u nagaan hoe, hoe vers het van de pers is voor elke maandagavond van 9 tot 11 ZFM Cinema. Gepresenteerd en samengesteld door onze collega Alco Beuving... waarin hij filmmuziek, uh, zowel symfonisch, pop als wat dan ook... in de breedste zin van het woord, uh, waar alles betrekking hebben... over filmmuziek, live ten gehoor gaat brengen. Iedere maandagavond van 9 tot 11. En eenmaal op de eerste woensdag van de maand ZFM Culinair. Het programma samengesteld en gepresenteerd door onze collega Joop van Nes. Elke eerste woensdag van de maand tussen 4 en 6 uur. En daarmee completeren ze echt het aanbod van live programmering op de ZFM op uw lokale radio. Weer geweldig. Was het vroeger 20% live en 80% non-stop? We kunnen nu wel stellen dat het 80% live is en 20% uh, live. Dus ik zou zeggen, uh, blijf luisteren naar ZFM. Dat is uh, geweldig nieuws, uh, Albert-Jan. En uh, ja, ik krijg al trek van uh, culinaire zaken. <laughs> Zeker weten. Die alvresen, allemaal lekkere recepten. Eén keer in een maand op de woensdagmiddag. Zometeen de evenementagenda maar eerst met de Jims. Hier is zijn nieuwe single die heet Jean C. Metrie Jims heet? Ja. Ja, vertel nog eens uh, over die ene plaats. Hij blijft ons verbazen. Nee, het leuke is, uh, van zomer hadden wij... Uh, De Chumetier. is een, een, een grote hit van hem in Frankrijk. En uh, die draaiden wij toen. En toen was hij in Nederland nog helemaal niet uh, doorgebroken. Helemaal niet bekend. En eind van de zomer. En eind van de, de zomer. Hit. Nou, de nee, voorbij. Toen werd het in één keer een uh, hit in Nederland. Maar dit is de opvolger van Met Gezien met Jean Oké, okay, twee minuten overal vier. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? worden? nu van de heer Vos, hemzelf. Ja, en terwijl de jazzliefhebbers momenteel genieten van saxofonist Ben Herman... in Theater de Krocht live, en dat is allemaal om half drie begonnen... gaan wij kijken naar de evenementenagenda. En dat brengt ons naar 11 februari, want dan is het de tijd voor de eerste Valentijn Bingo in Zandvoort. En dan heb ik het over de seniorenvereniging Zandvoort. En die zal verspeeld worden in Theater de Krocht. En dat begint allemaal om half drie smiddags. Dus 11 februari, Valentijn Bingo, de seniorenvereniging, nodigt u uit. En dat begint allemaal om half drie. Gaan we naar de woensdag 12 februari... en dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. En dat speelt zich allemaal af in Circus Zandvoort... Gasthuisplein nummertje 5. En de toegang bedraagt 7,50 euro. En het begint allemaal om half 8 s'avonds. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. Dan vrijdag 14 februari en dan is het echt Valentijnsdag. Dan is er ook een Valentijnsbingo en dan heb ik het over het wapen van Zandvoort... aan het Gasthuisplein nummer 10. Dat begint allemaal om half 9 s'avonds... En die avond is ook de pubquiz, de, de klassieker in de Café Koper. En dan heb ik het over het kerkplein nummer 6. Deelname 2,50 euro. En dat begint allemaal om 9 uur. S'avonds. Dan gaan we naar de 15e. En dan hebben we het over dan dan wordt er weer gedanst. En wederom in Theater de Krocht. Onder leiding van danscentrum Rob Dolderman. En dat begint allemaal om half negen s'avonds, de 15e februari. Dan gaan we naar de 16e. Dan is het weer tijd voor een rommelmarkt en die wordt gehouden aan Theater de Krocht. En die begint s morgens om tien uur en zal tot vier uur duren. Deze 16e februari. En ook op de 16 februari is het weer tijd voor Classic Concerts. En dan hebben we het over de Hoogdlands Ensemblen. En dat alles speelt zich af in de Protestantse Kerk. En dat begint allemaal om drie uur s middags. En wilt u nou een frisse neus halen aan de 16e, dan kan dat. Want dan is het weer tijd voor de 10.000 stappenwandeling. En dat begint allemaal aan uh, de Anytime, de oude halt... begint dat aan de Vondelaan. En dat begint allemaal om 10 uur s morgens. Heerlijk wandelen door een rondom Zandvoort op deze 16e februari. En tot slot, gisteren melden we het al... Onze verslaggever Willem van Dentsen zal daar speciaal voor aanwezig zijn. En dan hebben we het uiteraard over een auto-race -eve evenement. En dat speelt zich allemaal af op het circuitpark Zandvoort. Spectaculaire rally. En wel een short rally. En het wordt de vierde. Circuit short rally wordt daar verreden op het circuitpark Zandvoort de 22e februari. En uiteraard ook te volgen via uw lokale radio. Dankjewel, Albert-Jan, voor de evenementenagenda. En wil je de evenementen nalezen? Dan ga je naar www.zfmzandvoort.nl En dan kan je ook uh, trouwens meekijken in de studio van CfM aan de Tolweg. Best wel leuk, hoor. Zie je Albert-Jan keihard aan het werk. <laughs> Moet je gewoon even doen. Dus gauw kijken. Klik je, kijk live aan. En dan, uh, dan kan je even zwaaien naar, uh, naar collega Albert-Jan. Ja. En uh, de evenementen zijn uh, daarop nageleid. Uh, te lezen, maar niet alleen op uh, internet, ook op ZFM TV, kanaal 40, digitaal en analoog kanaal 45. Zeker de moeite van het kijken waard, is hier Bluff en Hemingway. Mensen veranderen, mensen veranderen. Mensen mensen veranderen. Mensen veranderen, mensen veranderen. Mensen veranderen, mensen veranderen. Mensen veranderen, mensen Het is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 we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be. Zo voort hoorde je de single van Lorde, dat was Royals. Ja, we gaan eens even kijken naar de eredivisie, divisie, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albertjan. Dan hebben we het over Pek Zwolle thuis tegen Ajax nog steeds 1 tegen 1. En dan hebben we ook nog de andere wedstrijd, RKC Waalwijk tegen FC Utrecht. En ook daar staat het 1 tegen 1. Ja, dus daar onveranderd. Ze zijn net een kleine tien minuten bezig in de tweede helft. Maar we houden u op de hoogte. En daar komt hij aan, hè? Om half vijf de klapper van de week. Van de week. El Classico der Lagerlanden, luisteraars. FC Groningen thuis in de Euroborg tegen SC Heerenveen. En mag ik van de gelegenheid gebruik maken dat ik nog even een hot nieuws heb. En dat het betreft golf. En daarvoor gaan we naar Zuid-Afrika. Het Joburg Open is zojuist afgelopen. En de enige Nederlander die daaraan deel heeft genomen was Robert Jan Derksen. En hij eindigde op een onverdienstelijke tiende gedeelde plek met een stand van min 13. En de winnaar was een Zuid-Afrikaan, George Kutzee, met min 19. Dus een keurige plek voor deelde tiende plek met Robert Jan Derksen... met een totaalscore van min 13. En qua muziek gaan we nu uh, terug naar eind jaren 70, 1979... Uh, om precies te zijn. Hier zijn de Boontown Reds. En I Don't Like Mondays. Bye. <tied> You need to die.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 En mijn collega Albert zei het heel erg goed. Dit blijft toch echt een klassieker, hè? Ja. De, de single van de Dobby Brothers en de Long Train Running. Tien minuten voor vier geworden bij Zotvoort op zondag. Ja, die windmolens, hè. Gaan ze er nou wel of niet komen? Nou, we kunnen er zelf uh, zo, zo iets aan doen. En dat is de petitie tekenen. Ja, er moeten veel meer handtekeningen komen. Maar ja, ik bedoel, het houdt heel Zandvoort in zijn greep... Dat, ge, dat, dat gedoe, laat ik het zo maar zeggen, over die windmolens wel niet... en zoveel meter wel uit, zoveel meter niet. Maar uh, u kunt daar uh, uh, uw stem uh, niet verloren laten gaan... want plaatsgenoot Jan Belen is op zoek naar vrijwilligers... die in het weekend in het centrum mensen gaan benaderen... om de petitie tegen het windmolenpark te laten ondertekenen... Iets meer dan 1600 mensen, en dat is natuurlijk nog teleurstellend... hebben de petitie op dit moment getekend. Dit moet er veel meer worden om serieus genomen te worden... Al door minister uh, Kamp, al dus uh, Jan Belen. Op dit moment zijn verschillende zandvoorters op eigen initiatief op straat... mensen aan het benaderen om een petitie te tekenen. Het plan gaat uh, Jan Belen, gesteund door het windmolenoverleg... Uh, de goede kant op, is om vrijwilligers te werven... en om iedere zaterdag en zondag in het centrum... dan wel op het strand, dan wel op de boulevard... door woonwijken enzovoorts rond te lopen... en mensen op straat de petitie te laten tekenen, zegt hij. Aanmelden kan via windmolenactieapenstaatjejanbelen.nl. Windmolenactie Janbelen.nl Iedereen zal worden voorzien van een pakket petities... geheel in de stijl van de petitie van de Facebookpagina. Alle petities zullen op de centraal punt bij iemand ingeleverd kunnen worden... zodat er geen enkele petitie verloren zal gaan. Dus tekenen die petitie kan onder meer via petities.nl... of kijk even in de Zandvoortse Courant. En dit blijft ook zo'n leuke klassieker, hè? Beetje Nederlandstalig zo op de zondagmiddag... inmiddels regenachtig in Zandvoort. Hier is Harry Klokkenstein.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 ik zou best nog wel een keer ze met die harde naar wil willen kijken. In het park de lange zij, een warme wacht, superst als om je heen. Lekker kankeren op dat jouw van der burg en die lange van ja, Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die ekel, dat stijf vast overheid. je stond achter de dunny. De schilderswerk, de lange poten en het plan. Den haag, ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaat huilen als ik geen hagenij zou zijn.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 gaan hel als ik geen hagen nee zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje Ach, wat leg ik toch de droom in? Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel te vlug nieuws. Dat nieuw Babylon, moest dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar. Te ver beracht, dus van dus net van nou weer terug heen. Oh, oh Den Haag, mooie achter de dennie. De schilders weg, de lange pootie en het vlek. Oh, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen Rally. Met hen gaan heen. En voor alle Sanfoortse Haagenezen. Jij ja, kent er ook wel een of twee, hè? Ja, ik ken er ook wel een paar. Ja, dat bedoel ik. Haagse oh, Harry. <laughs> Je de uh, OO Den Haag, de CEO van Harry. Ja, zeg maar eigenlijk. Oké, oké, oké. Dat was een OO uh, Den Haag. Tot zover alweer uur uh, 2 van uh, Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog één een uurtje. Eens even tussenstanden kijken. Nog helemaal niks veranderd. Rexwolle 1. Ajax 1. En dan RKC Waalwijk 1. FC Utrecht 1. En dat was hem. Graag tot zometeen. En als laatste plaat voor het nieuws. En weer van 4 uur gaan we terug naar de jaren 80 Met Santana. Hier is Holden.